5 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de wijde omgeving van Schiphol hebben bijna 200.000 volwassenen ernstig last van vliegverkeer. Dat blijkt uit belevingsonderzoeken van GGD's in 45 gemeenten rondom de luchthaven. Het cijfer is een stuk hoger dan uit eerdere onderzoeken naar voren kwam. Dat komt doordat in die onderzoeken alleen mensen zijn meegerekend... die binnen de afgesproken geluidscontouren rondom Schiphol wonen. De elf slachtoffers van de aanslag op de synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh gisteren waren oudere gelovigen. Ze waren tussen de 54 en 97 jaar oud. Bij de schietpartij raakten ook zes mensen gewond. De dader gaf zich na een vuurgevecht met de politie over en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De man van 46 wordt beschuldigd van moord, poging tot moord, zware mishandeling en etnische intimidatie. In Italië zijn vier mensen omgekomen door een aardverschuiving... die werd veroorzaakt door het slechte weer in de zuidelijke provincie Crotone. De slachtoffers waren bezig met de reparatie van een rioolpijp... die door een eerdere aardverschuiving was beschadigd. Ze hadden een kuil van enkele meters diep gegraven... toen ze werden bedolven door de modder. De vroegere politieke leider van Catalonië, Poets de Mont, heeft een nieuwe onafhankelijkheidsbeweging opgericht. Dat deed hij in België, waar hij in ballingschap is. De beweging heet Nationale Roep om de Republiek. Via een videoverbinding sprak Poetsemont de 6000 bezoekers toe van het oprichtingscongres in de Catalaanse plaats Manresa. In de eredivisie heeft Ajax de klassieker tegen Feyenoord gewonnen. In de arena werd het eenvoudig 3-0... nadat Feyenoord-verdediger Jerry St. Juste... al in de 16e minuut met een rode kaart van het veld was gestuurd. Utrecht won in Tilburg met 1-0 van Willem 2... en Vitesse versloeg eerder vanmiddag in eigen huis. Fortuna Sittard met 2-1.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 Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat Vierde tussen Baarn en Hilversum-Noord... 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A6 Lelystad richting Muiden... tussen Lelystad en Knopend Almere... 6 met zo'n 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar... tussen Schorrel en Heiloo 7 kilometer... met daar 20 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 Stay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 Yeah be true cause.